We zochten kasten, waren allemaal met ratten buiten Ik zie mensen lachen, maar zeg maar, wat zal er achter schuilen Zoveel moeders liggen s'nachts te huilen Wie gaat er met z'n van gedachten ruilen? Je moest eens weten waar ik stond nu geen gevoel meer bij het nemen van een ton Geen gevoel meer bij het peen van de bon Ze zeiden me na regen komt de zon Maar na regen kwam de storm Uit eten en het liefst ga ik dan helemaal vermont Millie's in de mail en ze wachten op respons Ik heb wat mannetjes ontdekt dus ik open zo mijn fonds Ik weet dat jij zou lopen in mijn schoenen als het kon Maar je weet nog niet Alles lijkt groot als je de top vanaf beneden ziet Maar sta je op de top zie je je plek vanaf beneden niet Of alles gaat weer klein lijken ik ben een Fletcher, zondagmiddag met een uitsmijter Voor hun die alles willen weten, moet je uitkijken Niemand praat, gordel piept als we naar huis rijden Je bent niet honderd als je denkt dat ik de prijs wijzig En hey, hier een pen bro, je kan het op je buik schrijven Ik droom soms, droom soms in die life. Soms is het leven happy, maar ik vijf Droom soms, droom soms in die Ik Moet spreven op mijn knieën heel de nacht En ik zoek geen commotie Want we verkopen alles uit zonder promotie Ben is Schiedam dus ik check Joe en ik check momie RS zeg kom Azura, ik mis Hedgie, dat's mijn homie Ey, ik mis Amang, dat's mijn homie Ik mis Jackie, ik mis Yes, veel momenten voelen lonely ik Ken mannen nu met liters, stil de blikjes bij de boni. De een kijkt naar z'n de een naar Tony Met makelaar op pad, even strooien weer met pap Ey, we spelen echt een Monopoly. Die kleine weet niet eens hoe laat het is en daarom is die op je rolie. Mijn jongen binnen had ik net nog aan de fauna. Hij heeft de mensen in de kitchen, vandaag wordt het macaroni Voor mijn jongens hier met ponies Tot aan mijn hooligans met stony. mijn strijder mist mijn shony. Hey die leven leef ik vest Geen tijd om te beseffen dat we zeker zijn geblest Paar mensen om me heen nog en voor deze ga ik rest Maar wie was er met mij als ik mijn leven had verpest eh. Ik droom soms, droom soms in die lijf It's late for every mic fight Throw home songs Throw songs sandy life I'm spray on my clean